Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Rusland en Oekraïne gaan vandaag opnieuw onderhandelen. Het is de derde keer dat ze om tafel gaan. Correspondent Geert Groot Koerkamp verwacht er weinig van. De partijen staan volgens hem lijnrecht tegenover elkaar. Oekraïne wil straks het vuren. Uh, Rusland uh, wil een staakt het alleen als Oekraïne de wapens neerlegt. En president Poetin heeft al meermalen gezegd, ook bijvoorbeeld gisteren nog tegen de Franse president Macron, dat Rusland hoe dan ook uh, zijn doelen zal bereiken, is het niet via onderhandelingen, dan wel via militaire middelen. Het is wel de bedoeling dat er vanochtend minder wordt geschoten in Oekraïne. In vier steden is een gevechtspauze afgesproken... zodat burgers die klem zitten kunnen worden geëvacueerd. Of iedereen zich aan die gevechtspauze houdt, is niet duidelijk. In verschillende Oekraïnse steden zijn vanochtend nog knallen gehoord. En door die oorlog in Oekraïne blijft de prijs van gas en olie maar stijgen. Gas is nu al 35 duurder dan vrijdag en de olieprijs steeg met 9 Dat merk je aan de energierekening en bij het tankstation... Nieuw-Zeeland stelt extra strafmaatregelen in tegen Rusland. Die zijn vooral vervelend voor rijke Russen. Hun superjachten, schepen en vliegtuigen mogen het land niet meer in... En ook worden in Nieuw-Zeeland bankrekeningen van Russen geblokkeerd. Dat is een stevig pakket, zegt premier Ardern. This week the government will introduce the Russia's Sanctions bill. A bill of this nature has never been brought before our parliament. But it is essential, given Russia's vetoing of sanctions through the UN. Met de maatregelen wil Nieuw-Zeeland voorkomen dat Russen daar hun bezittingen gaan stallen. En ik heb alvast een waarschuwing voor je. Over een uurtje worden de luchtalarmen getest. Zoals altijd op de eerste maandag van de maand. De veiligheidsregio's willen dat extra onder de aandacht brengen vanwege die oorlog in Oekraïne. Je hoeft je dus geen zorgen te maken als het luchtalarm straks afgaat. Als er toch echt iets aan de hand zou zijn, dan hoor je niet alleen het alarm... maar krijg je ook een NL-alert op je telefoon. En het weer nog, nu nog overal veel zon. Vanmiddag is er wel wat meer bewolking, vooral in het oosten. En het wordt maximaal 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is er nog vertraging op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Apkoude en Knopende Amstel 4 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Dat komt door politieonderzoek na een ongeluk. Drie reishokken zijn daar nog steeds dicht.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 Ja, ja. We uh, gaan met uh, Jordi Vries, lijsttrekker van Gemeente Zandvoort. Uh, voordat we inhoudelijk over het programma gaan praten, willen wij toch wel weten wie uh, Jordi Vries is. Ja, leuk. Ja, dankjewel voor de uitnodiging, uh, Ten eerste. Nou, ja, ik ben Jordi Vries, uh, ik ben nog maar 22 jaar oud. Uh, ik werk momenteel uh, bijna fulltime voor een uh, groot economisch bedrijf. Mm -hmm. En uh, ja, bijna klaar met de studie dus. Communication en multimedia design, niet heel interessant. Het is voornamelijk gewoon het psychologisch denken, hoe mensen naar websites en apps kijken. Wanneer rond je het af? En uh, hoe doe je? Leerstudie? Uh, nou, ik, ik hoop deze zomer, maar waarschijnlijk denk ik uh, dat ik nog wel uh, een paar maatjes nodig heb om uh, het een en ander nog extra af te maken, okay. dus ik hoop volgend jaar. Heb je tijd voor sport als je de, sport. De druk bezig bent? Sport? Ja, ik, uh, nou ja ik, uh, ik schaak dus. Dus ik is sport. denk sport. Het is, ja, sommige ja. mensen vinden het sport, sommige mensen vinden het cultuur. Dus persoonlijk vind ik het wel sport. Want ja, je moet wel echt inzetten. En uh, als je fysiek niet in orde bent, dan kan je mentaal natuurlijk ook niet nee. nadenken. Dus schaken is zeker ook een sport, vind ik. Is het ook. Uh, um, dat is dan de sport. Ja. Naast studie en na schaken, nog andere hobby's? Uh, ik heb echt te veel hobby's. Nou, politiek zie ik dan als hobby. Uh, dat vind ik uh, interessant en leuk om te doen. Uh, maar ik, ik doe ook aan uh, Formule 1 uh, e-sports. Ik weet niet of je dat kent. Ja, ja, dat, ja. ja, ja. In de online Formule 1. Dan rijd ik op uh, nou, niet het allerhoogste niveau. Dan had ik hier niet gezeten, denk ik. Is dat ook een niveau waar uh, uh, Max Verstappen laatst de vangreil in, uh, in uh, nee, nee, nee, nee, nee. Dat is een stukje lager. Het is, zeg maar, het is de promotieklasse van de Formule 1 e-sports. Uh, dus ik moet wel goed uh, uh, presteren, wil ik... Uh, Zeg maar echt voor grote prijzen gaan strijden. Uh, maar ja, ik, maar wel, dat, ik weet je, heel veel van Formule 1 af. Door die, je uh, door ziet die dat die sport ook een beetje semi-professioneel wordt. Ja, dat he? klopt. Het wordt ook steeds. Uh, het wordt ook niet meer gezien echt als gamen, maar meer echt nee, gewoon als, echt, als. sport. Als sport. En er zijn ook best wel veel jongens in mijn omgeving die dan ook voor. Uh, grotere teams. Uh, op de simulator in de fabrieken rijden. Mm -hmm en op die manier data verzamelen voor, uh, voor races. En dat wordt ook gebruikt daarna? en dat wordt daarna ook ja, gebruikt oh, okay. door strategieën Heb bevallen. je zo'n ding op zolder staan? Ik heb... Uh, nou ja, ik heb geen zolder, maar <laughs> ja, ik, heb, Thuis? Ik, heb, ik heb wel uh, een uh, uh, uh, uh, stuurtje en uh, ik doe uh, best, okay. wel, uh, best wel uh, veel uh, uren per dag. Z nou, dan, dan, weten we, dan weten we wat de sport, de hobby's en uh, uh, yeah. uh, eigenlijk wel een beetje ja, de distributies. Ja, ik schrijf poëzie en uh, ik ben bezig okay. met een kookboek op dit moment. Ik vind het leuk om te koken. Dus druk, druk genoeg? Ik heb het druk genoeg, ja. Oké, okay, ja. nou de politiek komt erbij. De politiek komt erbij, maar ik heb daar best wel uh, tijd voor. Want nu uh, vanwege corona uh, is best wel veel thuiswerken natuurlijk. Ja. Uh, en uh, nou, ja, ik ben best wel snel met mijn werk. Ik heb best wel veel geautomatiseerd mm -hmm. bij mijn werk... Uh, waardoor ik best wel veel tijd over heb, die ik dan voorheen in de Formule 1 stopte, gewoon tijdens en nu in de politiek. Uh, bepaald. En uh, Ik ga ik nu in de, in de, in de politiek ga ik stoppen. Goed, nou dan weten we wie Jordi Verlies is. Je hebt ook muziek uitgezocht. Ik, dat klopt, ik heb ook muziek uitgezocht. En ik dacht, wat gaan we uh, eerst doen? Uh, nou ja, het eerste deel van dit uh, interview, dat was natuurlijk het persoonlijke deel. Dus uh, ik heb dan ook best wel een persoonlijk liedje heb ik uitgekozen. Uh, en het is uh, een liedje van uh, Pink Floyd. Uh, best wel een kunstzinnige band. En uh, mijn opa, die is uh, een paar jaar geleden overleden... was mm -hmm. een echte Sandforter. En uh, ik heb dan het uh, liedje The Great Gig in the Sky van Pink Floyd... heb ik uh, gevraagd. Oh, nou, ik weet waar niet, de ik de weet de niet of, u, of u dat kent. Jawel. Ja, dat is dus... Nou, het, het mooie aan dat liedje is dat... Uh, Pink Floyd had een hele tekst voor dat liedje geschreven... Mm -hmm. En uh, ze hadden dan uh, een zangeres nodig voor dat liedje. Pink Floyd heeft zelf geen zangeres. En toen hebben ze aan de uh, zangeres hebben ze gevraagd of, je, of ze even wilde inzingen. En het liedje ging dus over de dood. Mm -hmm. En uh, nou ja, toen hebben ze aan haar gevraagd van... Zing alsjeblieft in met wat jij denkt bij aan de dood. Dus toen heeft ze gewoon... Ze heeft alleen maar uitgehaald. Mm -hmm. Want bij de dood voel je voornamelijk pijn. Dus het is echt een liedje met alleen maar uithalen. En er wordt niet in gesproken. En daarom is het ook zo'n mooi liedje. Dan ja, gaan, uh, ja. gaan we dat luisteren. We gaan het luisteren. Dankjewel. er was weer een, een aardig stuk muziek ja. met een complete uitleg, waarvoor Dankjewel. dank. We gaan het hebben over het partijprogramma, je hebt hem helemaal uitgeprint. Ik heb hem helemaal meegenomen, dat lijkt mij wel handig als we het over partijprogramma's partijprogramma gingen hebben. Ja, de partij was gestorven en is weer opgericht, is ja. de rust een beetje weergekeerd? Uh, dat denk ik wel. Oké. Okay. Um, vier jaar geleden was je ook uh, op de lijst? Klopt, toen stond ik op nummer vijf. En tussentijd tussentijdum wat gedaan? Uh, nee, ik heb gestudeerd. Okay. Ik heb wel uh, af en toe uh, commissievergaderingen mm -hmm. bekeken. Uh, Raadsvergadering heb ik wel eens bijgewoond. Maar uh, niet, niet ik echt heb relatief. niet inhoudelijk echt uh, de stukken letter voor letter heb mm -hmm. ik doorgenomen. Wat mij opvalt in, uh, in jullie programma ja. is dat uh, het moet en moeten. Ja, klopt. Bij, bij veel heb... mensen is het woordje moet. Uh, ik heb daar inderdaad veel uh, reactie over gehad. De maar... Ik stop met lezen, want ik moet niks. Ja, nou ja als GBZ zijn, uh, denken wij ook best wel dat er veel moet gebeuren in Zandvoort. Dat ben ik uh, met je eens. Ja. Maar uh, ja. het moet moeten. Het is erg dwingend. Het is zeker moeten. dwingend, maar mm. ja, de, de afgelopen twintig jaar is er zo weinig gebeurd in Zandvoort. dat het nu echt eigenlijk. Ja, dat, eigenlijk wel, uh, dat er eigenlijk wel punten in ons verkiezingsprogramma staan die wel echt, uh, okay. uh, dus echt moeten. Dus, uh, dat is dus het, uh, uh, de drijf achter al dat moeten en moeten. Ja, ja dus, okay. uh, onze partij bestaat natuurlijk. Uh, het is een ledenpartij en we hebben best wel veel uh, leden mm. die. Uh, ja, best wel boos zijn over het feit dat er niet heel veel gebeurt in Zandvoort. Dus ja, er, er, moet, er moet inderdaad gewoon best wel wat gebeuren in Zandvoort. Nou, daar gaan we daar eens over praten. De gemeente moet zich inzetten voor een te realiseren Maria Tunnel... vanaf A9 richting de Randweg. Ja. Um, dat is hartstikke leuk tot de Randweg. Ja. Maar nu verder. De rotonde in Bloemendaal blijft hetzelfde. Het ja. stationnetje in Heemse Haard blijft hetzelfde. Hoe, hoe, ja. hoe zie je dan die... Doorstroming naar Zandvoort beter worden. Ja, er zijn dus, dat is dus mooi. Er zijn dus al plannen voor. Vanuit de provincie. Voor de tunnel. Voor de tunnel. Mm -hmm. En uh, ja, het is dus realistisch om die tunnel te bouwen. En het, ja, voor Zandvoort zou het natuurlijk mooi zijn dat als je in Amsterdam werkt, dat je uh, heel snel niet uh, door de woonwijken in, uh, in Haarlem hoeft te rijden, oh, dus om gaat, in Zandvoort te komen. Dus het gaat eigenlijk om het stukje. Uh, Buiten Zandvoort? Ja, voor ons gaat het natuurlijk om dat de Zandvoort er heel snel natuurlijk okay. gewoon op de A9 kan komen. Uiteindelijk. En uh, ja, als gemeente, ja, het is natuurlijk geen gemeenteproject, dus zoveel invloed hebben we daar niet over. Maar je kan natuurlijk wel uh, bij, bij de gemeente Haarlem en, de. en bij de provincie... ...kan je natuurlijk wel gewoon uh, zeggen van ja, uh, het, is gewoon, het is gewoon belangrijk dat Zandvoort bereikbaar blijft. Okay. Voor zowel toeristen als de inwoners. En uh, ja, ik, het, is, het is gewoon haalbaar als uh, die plannen lichter. Dus, we gaan zien. Um, dan gaan we over de boulevard. De Engelbertstraat en Torbekkenstraat moeten opnieuw worden ingericht... en in maatvoering dezelfde uitstelling krijgen als het vernieuwde middenboulevard. Ja. Het zijn wel doorgaande wegen. Klopt. Hoe, hoe wil je dat aanpakken? Ja, dit is dus een uh, punt van uh, Michel Demmers. En, uh, we willen niet dat Zandvoort straks uh, lijkt op... Uh, vijf verschillende wijken met mm -hmm. vijf verschillende uitstralingen. Het is, uh, weet je, er ligt straks een plan voor een hele mooie boulevard. Het betrekt dat, dat gewoon bij de wegen. En dan uh, ziet alles er gewoon heel goed en mooi uit in één keer. En dan, uh, dan dat, dat, ja, dat trekt gewoon. Oké, okay. dus een beetje... Uh Dezelfde uitstraling als de boulevard Zuid Ja, het moet gewoon, ja, weet je, gebruik je bepaalde soorten tegels. Mm -hmm. uh, gebruik die tegels dan ook gewoon uh, mooi voor de straat bijvoorbeeld. Okay. Uh, gebruik je dezelfde verlichting, gebruik je dezelfde plantenbakken. Gewoon, zorg gewoon dat het er allemaal betrekken erbij. Maak het gewoon één mooi geheel. Eén mooi geheel, En dan okay. is iedereen blij. Uh, dan ga ik door naar de evenementen. Want de duurzaamheid en brandweer, uh, dat zijn zaken die, die, die lopen toch, hè. Ja, de kacernen moeten weer in gebruiken, enzovoort, enzovoort. Ja, dat vind ik wel een dat de, dat de uitdruik, Dus er staat nu toch een brandweer aan ja, ja, ja, ja, die staat er nu. Maar de uitdrukpost in het centrum... Ik heb best wel veel hm? gesproken met de brandweer. Hm? Er zijn heel weinig vrijwilligers... En uh, ja, ik vind gewoon dat je als gemeente zijn, uh, moet je daar gewoon je steentje bij bijdragen. Dat er genoeg vrijwilligers zijn voor de extra uitdrukkpost in het centrum. Eens, maar uh, vrijwilligers is natuurlijk een, een, een, een tekort over de hele regio, over de hele linie. Zeker, dat is Maar ja, je kan natuurlijk wel gewoon. Uh, ik ken genoeg brandweermannen die het niet erg zouden vinden om op een basisschool uit te leggen hoe belangrijk het werk is van een brandweerman. Ja. Dan neem je een helm mee en dan geef je een uh, leerling. Uh, zet je een helm op, vind je hartstikke leuk. En dan. Uh, als hij 18 wordt... Dus meer dan... promoten om vrijwilligers te zijn. Ja, ja, ja. Okay. Dat, dat zou hartstikke mooi zijn. Als, als we op die manier ook gewoon de aanrijtijd in het centrum en in zandvoort kunnen uh, gewoon kunnen verkorten. Ja. Evenementen. Uh, ik vond het heel uh, grappig een ijssculpturenfestival. Ja. We hebben de zandsculpturen. Ja, en nu dat is toch mooi als je ook... Waar zou je dat in willen de, hebben? In de, nou en ja, bijvoorbeeld... Moet ik binnen gebeuren. Uh, nee, het hoeft niet per se binnen. Dat nou. kan heel flexibel. Uh, je, zet moment, je zet tenten neer met, uh, met uh, generatoren die het koud houden. Je okay, moet ja. het sowieso enkel gewoon uh, zoveel mogelijk organiseren op momenten dat het wel echt uh, bijna bij het vriespunt zit. Dan is het natuurlijk het, het meest voordelig. Maar uh, ja, op die manier trek je in de winter ook toeristen naar Zandvoort. Mm -hmm. En dat zou natuurlijk hartstikke mooi zijn, want in de winter is het vaak gewoon een uitgestorven dorp. Ja, we willen ja jaar rond hè? En we willen ja jaar rond, ja. Dus ja, dat, dit, is een, dit is een mogelijk evenement waarmee je ook toeristen in de winter naar Zandvoort zou kunnen krijgen. Als je evenementen wil hebben, heb je een plein nodig. Het Raad als pleinplan. Dat uh, is ook ontsproten aan het GBZ in de tijd. Ja. Vind je ervan dat het nu al, alweer stil ligt? Uh, ja, sowieso. Uh, dingen die stil liggen in de gemeente zijn nooit goed, hè? Nee. Nee, het moet, het moet altijd uh, moet het leven. Er moet uh, altijd wel schot uh, Gaat Gbz daar wat mee doen? Ja, we gaan ons best doen. Uh, het, het ligt er natuurlijk een beetje aan hoeveel mensen op ons stemmen straks en hoeveel zetels we hebben. Ja, daar komen we het einde en, een keertje op terug. Daar komen we het einde op terug, ja. ja klopt, ja. Dus uh, ja, we gaan ons best doen. En uh, ja, we hopen dat, uh, dat uh, we ja, de pleinen goed kunnen gebruiken hier. Oké, okay. um, fietsverkeer. straten moeten een fietsstraat worden waar auto's te gast zijn. Uh, een tijdje geleden, uh, of twee, drie jaar geleden, was de Halterstraat uh, auto's te gast als een soort uh, ja, precies. voorschot. Dat was niet officieel. Nee. Zou je dat in, in, in, in de Halterstraat waarschijnlijk zo doen? De Halterstraat is, uh, is denk ik op dit moment ja. wel het perfecte voorbeeld van uh, een, een straat waar meer fietsers zijn dan automobilisten. Uh, ja. Zeker in de middaguren. Uh, twee kanten op? Uh, twee kanten op fietsen. En dan uh, ja, als auto... Dan, ja, Autoluw. Moet, moet je maar even... Mm -hmm. uh, ja, Wat is het, een paar honderd meter moet je maar even wat zachter rijden. Oké. Okay. Handhaving. Jullie zijn voor een uh, wijkboa. Ja. Um, gaat die de wijkagent vervangen? Nee. Nee, wij vinden ook dat er uh, twee verschillende wijkagenten moeten zijn in Zandvoort. Eentje voor de postcode 2041, eentje voor de postcode 2042. Er nu drie. Ja, maar echt gewoon dat je, uh, yeah, ja, maar... dat je los per wijk echt een, een agent hebt. En... Uh, nu zien we vaak dat je als wijkagent door heel Zandvoort gewoon als één wijk gezien wordt. Nou, er zijn uh, drie wijkagenten uh, aangesteld en als zodanig werkers ook. En het is uh, het, uh, Zuid en Bentveld, het centrum en Noord. Ja, ja, maar het is 2041, 2042. Dat zijn twee verschillende postcodes. Okay, ja. En, en uh, Twee verschillende postcodes met verschillende problemen met verschillende soorten criminaliteit. Dat klopt. En uh, ja... Denk je dat een BOA daar Zo, wat mee kan? Het is, uh, ik denk het wel. Ik denk, ja, ook... Ja, want er zijn natuurlijk verschillende problemen per, per wijk. Mm -hmm. Dus uh, weet je, in de ene wijk, uh, bijvoorbeeld in de Tollestraat... heb je heel veel mensen die uh, parkeren daar uh, in de zomer... terwijl ze daar eigenlijk niet mogen parkeren. En uh, nou ja, een BOA kan daar meer op inspelen. Terwijl in het centrum is, zal er toch echt wel meer uh, mensen zijn... die uh, uh, met de scooter... Uh, door de staat rijden, wat ja. ook belachelijk is. Ja, daar is ook wat voor te vinden. En ja, dus uh, er zijn zeker wel verschillende problemen. Mm -hmm. uh, dus, uh, ja, leg zo een, dus daar leg je een, dan een wijkboom over. Ja, ja, precies. Leg zo'n boom nou precies uit. Welke problemen in welke wijk spelen? En, en uh, zorg die, dat die echt gespecialiseerd is in, okay. uh, in de handhaving mm -hmm. van die wijk. En dan kan hij daar ook makkelijk uh, de hand spelen. daadwerkelijk haven. Mm -hmm. ja. Laatste vraag uh, voor het volgende muziekje. Ja. Uh, de jeugd. Ja. Het skatepark... Dat ligt al een hele tijd uh, stil. Dat ligt, uh, ja. hoe, hoe lang ligt dat wel Een tijdje al? wel? Nou ja, daarom, en ik, ik kan wel zeggen, kijk naar het Raadhuisplein en kijk naar het skatepark. Ja. Maar hoe ervaren jullie uh, als opkomende partij dit soort dingen? Dat, dat, dat die dat soort projecten maar uh, blijft doorsudderen? Ja, dat blijft zoveel doorsudderen. En um, dan heb ik het niet over het liefstukje van Raymond van Haaf bij zijn uh, gekook. Kookclub. Ja. Maar uh, dit soort projecten, ja, dit, dit zijn volgens mij echt hele simpele projecten die heel snel op te pakken zijn. Die niet heel veel uh, geld kosten. En, des te groter is de uh, vraag van waarom gebeurt het niet? Dat dus, dat, vraag ik, dat vragen wij ons ook af. Okay. Waarom gebeurt het niet? En daar, daar zijn wij als partij voor. Wij willen dat, uh, ja... Weet je, pak het gewoon aan. Mm -hmm. uh, desnoods, je dertig verschillende moties in uh, die, die het uh, proberen aan te pakken. Ja. Uh, Klopt. Uh, dus liggen al klaar, moties. Nou, er ligt wel wat klaar. Maar. <laughs> uh, ja, het is, uh, het, is, het is gewoon jammer dat, uh, dat er in Zandvoort zo weinig gebeurt. Terwijl uh, ja, er zit zoveel potentie in. Mm -hmm. Oké. Okay. Uh, tweede stukje muziek. Ja. Het tweede stukje muziek uh, heb ik uh, van uh, Otis Redding, uh, zit in onder... Een oudje. Ja, is zeker een oudje. En ja, dat is gewoon, ja, sowieso wel een mooi nummer. En uh, yeah, uh, ja, mo mo moet ik er nog... Nee, uit, je hoeft je uh, het helemaal niet uit te leggen, we, ja, dus uh, dus we gaan er ja, lekker naar luisteren. Ik vind vooral het, het verhaal achter het liedje vind ik ook mooi, want dat liedje heeft hij natuurlijk opgenomen. Mm -hmm. uh, hij komt uit uh, Georgia en uh, heeft dat, dat liedje heeft hij opgenomen. En uh, toen had hij een concert uh, verderop in het land, in Amerika. Amerika is natuurlijk groot. Dus hij moest mm -hmm. met het vliegtuig moest hij verderop zijn met zijn concert. En ja, mm -hmm. helaas uh, is dat vliegtuig dan neergestort. Ja. En uh, dat liedje was nog niet af, waardoor je dat prachtige fluitje aan het einde hebt. Mm -hmm. En uh, ja, uh, ga maar gewoon luisteren. Ga maar luisteren. Lu luisteren. Dankjewel. the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, then I watch them roll away again, yeah, I'm sitting on the dock of the bed, watching the tide In gedeelte gaan wij uh, verder met Jordi en we starten op bij uh, puntje 11 MKD, midden- en kleinbedrijf. Ja, klopt. Er moet beter geluisterd worden naar de lokale ondernemers en de gemeente moet uh, meedenken. Um, op het ogenblik gebeurt er een boel hè, in, in ondernemersland, ondernemersbelang uh, is antwoord, dat schiet lekker op. Ja. Um, Gaat er dan nog iets mis? Of wil je dat, hoe wil je dat versterken? Nou, wij als uh, gbz zijn er. Uh, wij vinden de uh, lokale ondernemers in Zandvoort... Is wel echt een van de belangrijkere punten mm. voor ons. Want uh, ja, het Zandvoorts MKB... dat is natuurlijk de motor van de Zandvoortse economie. En uh, we hebben ook speciaal... Uh, ik denk niet dat je dat hebt meegenomen... maar we hebben ook speciaal verkiezingsprogramma... nog extra voor ondernemers. Waarin onze ondernemerspunten uh, nog extra... Uh, Zij krijgen gestaan. een apart programma? Ja, die hebben ze gehad. Uh, een reactie? Die hebben ze, ja, daar zijn ze tevreden mee. Okay. Die, die worden ook veel gedeeld in uh, WhatsApp groepen met, met enkel ondernemers. Mm -hmm. Dus uh, ja, het is gewoon belangrijk dat je luistert naar wat ondernemers belangrijk vinden. En dat je daar ook op inspeelt. Uh, veel, uh, nu horen we veel dat uh, ondernemers dan uh, uh, met reclame bijvoorbeeld problemen hebben. Mm -hmm. Of met vergunningen. En dan, uh, dan moeten ze naar de gemeente. En dan, ja, ze, ze weten niet eens waar ze naartoe moeten. Dus uh, ja, ja, moeten okay. ze bij de wethouder een vergunning indienen. Ja, oké. Okay, ja. Leuk. Oké. Okay. Uh, ja, het, het is gewoon mooi dat je. Dat is het meedenken was, van ja, de gemeente. Ja, dat dat is, je ja, gewoon precies. als gemeente van. Joh, uh, bel mij op en ik lood je gewoon door die vergadering. Ja, uh, precies. Ja, en het, het, het, je ziet nu ook niet. er moet gewoon uh, een, een, een ondernemerspot komen. Maar uh, wel een ondernemersloket. Uh, ja. Dat wordt, niet, uh, wordt dat niet genoeg gebruikt? Ik denk het niet, want anders zouden die ondernemers niet nu hun problemen ondervaren. die wij uh, van hun te horen krijgen. Oh, Oké. Okay. Goed. Uh, onrecht, ook een apart hoofdstuk bij jullie. Ja, klopt. Dat is echt, uh, voor mij persoonlijk, is dat een van de belangrijkere punten. Dat is ook de reden waarom ik de politiek in ben gegaan. Want is er veel onrecht? Ja, dat denk ik wel. Mm -hmm. Anders zie je ook niet zoveel verdeeldheid in de maatschappij. En uh, ja, Pieter Omtzigt, dat is voor mij dan een grote held in de politiek. Nou, dat is natuurlijk de landelijke politiek, die heeft de toeslagenouders heeft die, uh, geholpen. Nou, dat heeft hem ook wel uh, wat geholpen. Uh, ja, en, uh, ja, hij wordt erdoor uh, uitgekotst door bepaalde nu, ministers. Maar, uh, en nu krabbelt hij daar weer bovenop. Ja, hij en krabbelt er zeker weer van bovenop. Mm -hmm. En uh, ja, dat is voor mij, ja, ik vind het belangrijk dat politiek dicht bij de zandvoorters staan. En dat zandvoorters echt gewoon aan kunnen kloppen bij iemand. Daarom heb ik ook... Uh, ja, puur om die reden. Ik wil dat de politiek echt burgers helpen. Ik heb daarom ook uh, www.bezorgdezandvoorter.nl heb ik geregistreerd. Okay. Die website heb ik gemaakt. Die staat op het punt om gelanceerd te worden. Maar die wil ik pas na de verkiezingen lanceren. Okay. Want dan... Als je echt een probleem hebt met de gemeente, of je komt ergens niet uit, of de gemeente je, je krijgt een bepaalde vergunning niet. En uh, weet je, uh, je krijgt dan ambtenaren mailtjes terug met waarom je iets niet mm -hmm. krijgt. Dan kan je bij Gemeentebelang Zandvoort, de fractie dan, kan je dan aankloppen en dan kan je uh, met je problemen komen. En dan gaan wij als fractie gaan wij echt uitzoeken. Je... Uh, wat is precies de reden dat jij die vergunning niet krijgt? Of wat nee. is precies de reden waarom uh, uh, uh, jij ruzie hebt met de wethouder? Of weet je, gewoon dat soort. Dat soort zaken. Dat een hulploket dat... voor de, ja, de bewoner. Ja. Oké, okay, nou we zijn uh, benieuwd naar de website uh, na de verkiezingen. Ja, het is, uh, niet heel het is gewoon een uh, contactformuliertje in okay. bij, uh, bepaalde zaken invullen. Bij maar uh, ja. voor een kleinschalig station Noord. Ik kan, kan mij nog herinneren dat uh, Sociaal Zandvoort is daarmee bezig geweest. Uh, ja. is. is dat toen helemaal uh, weggedwarreld? Ik heb er de afgelopen vier jaar niet heel veel over nee. gehoord. Dus ik denk wel dat het is weg. Ja, ja, in ons verkiezingsprogramma staat dat we dan in elk geval onderzoek moeten doen... naar een kleinschalig treinstation in Zandvoort Noord. Nou, ja. er wonen veel mensen in Noord. Er wonen heel veel mensen in Noord. Er is veel bedrijvigheid. Dus uh, het, wat ons betreft is het, ja, uh, zouden we, dat station zouden we wel willen. Maar we moeten eerst kijken of het uh, wel wenselijk is. Hoeveel mensen daar gebruik van zouden maken. Of Zou ProRail Pro daar rood ja, ja, in het daar, onderzoek? Precies. Je moet ik, onderzoek in het, worden? In het onderzoek, ja. denk ik zeker. Mm -hmm. uh, of het daadwerkelijk het treinstation. Als, als, zeker zonder onderzoek, denk ik niet dat het er komt. Nee, zonder onderzoek. Nee. Nee. nee, dus het onderzoek is ten eerste belangrijk. Dat staat er mm -hmm. ook. En uh, valt het positief uit, dat onderzoek. Dan, dan vind ik ook dat wij als gemeente daar uh, veel uh, bijdrage aan moeten leveren. Dat er echt daadwerkelijk een treinstation in Zandvoort Noord komt. Okay. Dat de mensen in Noord makkelijk uh, met de trein kunnen. Ja, Spaanwoud is er ook bijgekomen. Daarom, ja. Uh, ouderen? Ja, ook een stuk voor jullie. Uh, ik vond het wel grappig, Zandvoort moet de seniorvriendelijkste gemeente van Nederland worden. Ja, dat is toch een hele mooie visie. Dat vind ik een mooie visie. Hoe stel je ja, dat voor? Ja, het is, uh, nou, Zandvoort vergrijst natuurlijk. Hè? Dus uh, uh, als je kijkt naar hoeveel senioren in Zandvoort wonen, is het niet een heel raar punt om te zeggen dat Zandvoort nee. de seniorvriendelijkste gemeente van Nederland moet worden. Nee, maar dat... Daar uh, zie ik heel veel verbindingen in uh, met wonen voor jongeren en dat soort dingen. Ja. En dat doet ongeveer elke partij. Uh, ja, en jullie, jullie vinden dat ook Dan weet plan. ik niet of wonen voor, woningen voor jongeren nou helpt uh, voor ouderen. Uh, natuurlijk moet je wel kijken bij nieuwbouwprojecten... dat je bepaalde jongere woningen en ouderen. Ook voor woningen, ouderen Ja, zeker. Door elkaar bouwt. Maar je, en dan, als je ouderen wil... Uh, uh, laten vriendelijk voor ouderen wil zijn... Ja. Zouden oudere seniorenwoningen natuurlijk wel... Ook ja, zeker. Zijn. Dat is ook, uh, weet je, uh, er zijn genoeg partijen die zeggen dat ze jongere woningen mm. moeten bouwen. Maar hey, die oudere woningen moeten er ook komen. Maar dan ook uh, duurzaam. En uh, goedkoop. Want er zijn nu genoeg uh, oude omaatjes... die wonen in een eengezinswoning... Uh, waarvan een man is overleden. En, ja, uh, maar is de vraag hoe je ze eruit krijgt? Precies. Ze kunnen wel doorstromen. Ja. Um, maar vaak betalen ze gewoon al meer huur. Terwijl ze en ruimte opgeven... En ja, ze weten natuurlijk niet hoe het eruit gaat zien. Hoe de wijk eruit ziet. Hoe, ja, is het hoe, dus ja, het, het, is, het is lastig. Maar mm -hmm. je, je moet er moeten gewoon betaalbare... Voornamelijk echt gewoon betaalbaar... Gewoon, wat mij betreft gaan ze er gewoon op vooruit. Hè, want je hebt gewoon minder ruimte nodig. Dus je kan... Uh... En je levert, je levert veel ruimte in. Ja, precies. En... Het is gewoon belangrijk om dan, dan komt die eengezinswoning gezinswoning weer vrij en dan heb je natuurlijk gewoon doorstromend op de Dat woningmarkt, de dan kan weer een gezin erbij. Mm. Nou en dan heb je natuurlijk die, die uh, jongere woningen die er dan bij kunnen komen voor uh, alleenstaande jongeren die, ja. die, die nog geen uh, partner hebben. Die dan uiteindelijk naar die woning waar die wat ouderen weet. die, die leeftijd doorstromen. Ja. Uh, parkeren, nou daar uh, hebben we al een heleboel over gezegd. Uh, politie, wil je daar nog wat over zeggen? Uh, ik wil eigenlijk nog wat hebben, uh, het nog hebben over, de, uh, over de samenwerking uh, tussen de oudere huisartsen en contactpersonen. Ja. Want we zien nu heel vaak dat ouderen uh, uh, alleen zijn. Mm -hmm. uh, maar dat, dat zeggen ze natuurlijk niet. Want het, er, er heerst best nee. wel een taboe op, op die eenzaamheid. Dus ik vind, ik vind dat we als gemeente moeten kijken uh, naar uh, proactief samenwerken. Om zodat die ouderen wat meer uh, ja, uit, hun, uit hun huis komen en dat we gewoon een mooie samenleving met z'n allen kunnen hebben. Is dat maken. een mooi pluspunt uh, uh, ding? Pluspunt zou daar denk ik zeker bij kunnen dragen. Mm -hmm. die, die, ik heb ook vrijwilligerswerk gedaan bij Pluspunt jaren. echt Bijna tien jaar nu inmiddels. En ik heb daar ook dan een, moet je het ook uh, zien. Ja. En bij ouderen heb ik dan wel geholpen met bijvoorbeeld... Uh, dan hadden ze een probleem met de televisie. Mm -hmm. dus, en, dan kwam ik langs om even te kijken. Vaak was het dan hebben ze per een kropje ingedrukt. Maar, <laughs> weet je? Weet je? Weet je en, het moet even goed gezet worden. Het moet even goed gezet worden. En dan uh, probeer je uit te leggen dat je, wat, wat het probleem is. En dan, ja. weet je? Dat, dat, is gewoon, dat is gewoon belangrijk. Okay. Die ouderen hoeven niet zelf om hulp te vragen. Je moet gewoon aan de, moet. de ouderen gaan vragen... Kan ik je helpen? Kan ik je helpen? Okay. Ja. Uh. Dan gaan we um, door naar 18. Politiek. Ja. Daar is heel veel over te doen. Daar zeker. Heel Daar goed. is uh, uh, van alles over gezegd. Volgens mij is het ook een van de grotere punten uit ons verkiezingsprogramma. Nou ja, dat, uh, ik, ik trek er eentje uit over de evaluatie. Ja. Um, na 20 maanden zijn die niet onderhand om. Um, ja, de dit evaluatie is, dit is, dus, is volgens mij aanstaande. Het, het mooie is dus dat dit is een punt van uh, Michel Demmers. En je bent natuurlijk uh, wat ermee in het verleden is gegaan ja, ja, met, ja, ja. Uh, met uh, de ambtelijke fusie. En, uh, Michel Demmers zat wel aan het begin van uh, de ambtelijke fusie. Ja, precies. Ja. En uh, hij was het er niet heel erg mee eens. Nee. maar uh, ja, uiteindelijk is het Dat wel waren door... meer partijen, maar die draaiden. bij jou. Nee, klopt. Ja. En uh, nou, ja, we vinden, ja, het is gewoon belangrijk dat die evaluatie komt er. En er moet gewoon goed naar gekeken worden... Hoe dat, uh, hoe dat in elkaar steekt. En, hoe, uh, hoe, hoe, zie, hoe zien jullie dat? Nu op het ogenblik? Nou ja, we, we, we moeten sowieso het onderzoek even, even, afwachten. Even ja, we voor zo, die evaluatie. Ja. Of voor de evaluatie. Ja, nou, ja, we waren het zoals nu gaat, maar bijvoorbeeld... Uh, toerisme, economie, ruimtelijke ordening... dat zijn bijvoorbeeld punten... daar kunnen wij als Zandvoorter... weten we daar meer van dan een Haarlemse ambtenaar. Dus uh, dat, soort, dat soort punten... vind ik zeker, dat moet terugkomen. Okay. En, uh, maar wel... Grote lijnen samenwerken. Ja. Specifieke punten. Zeg geen begin. gewoon de is punten ambtenaren. die echt belangrijk zijn voor stand voor moeten, moeten het liefst gewoon terugkomen in het en, uh, okay. en de punten, ja, uh, als, als uiteindelijk bereikt uit het onderzoek dat er uh, alles kapot is in de ambtelijke samenwerking. En dat we dat beter werken. afgescheiden ja, okay. kunnen werken, nou, dan, dan, dan, zie je, dan moeten alle ambtenaren wel terug gaan. Uh, we gaan een beetje naar het einde toe. Ja. En uh, sport? Er moet meer uh, geld uitgetrokken voor sportverenigingen. Sportverenigingen zijn natuurlijk dingen die uh, um, leden hebben, die betalen al ja, geld. Ja, ja. Uh, wat, wat willen jullie met de subsidie? ja. ja, ja, ja. Als, als gemeente kan je dus invloed uit hebben op het budget van sportverenigingen vanwege die subsidie. Dus die kan mm -hmm. je verhogen of verlagen, daar kan je aan draaien. En, uh, maar daar moet je ook wat mee doen. Ja, nou ja wij, wij vinden dus vooral dat dat best wel vrij bepaald moet worden door een sportvereniging. Stel, uh, je wilt als sportvereniging evenementen organiseren. Mm -hmm. Daar staan wij hartstikke achter. Dus dan zou je meer subsidie kunnen krijgen. En uh, met, met die subsidie zou je bijvoorbeeld uh, nou, uh, vrijwilligersvergoedingen okay. kunnen realiseren. Want sportverenigingen hebben best wel problemen met vrijwilligers. Zoals uh, de brandweer en eigenlijk alle eigenlijk andere... Eigenlijk iedereen heeft ja, moeite ja, met vrijwilligers. Ja. En ik snap niet waarom, want vrijwilligerswerk is echt het mooiste werk wat je kan doen. Uh, toch blijkt, uh, blijkt het misschien niet helemaal. Uh, uh, maar als je daar een mooie vergoeding achter kan zetten... dan kan je natuurlijk ook mensen stimuleren... om, om, om, het wel, om, te om, doen. om wel het vieze toilet even schoon te maken... Ja, met okay. alle andere leuke werkzaamheden, toch? Nog één, uh, in het kort. Over wonen. Park is uh, uh, zou je woning op willen hebben... maar dat is particulier bezit. Ja. Uh, ga je daarmee in gesprek? Ik je, uh, je kan altijd in gesprek. Uh, maar wat... wat hoe denk je daar resultaten boeken? Want het zijn natuurlijk mensen die gewoon een iets, iets kopen als, uh, ja, ja, ja, ja. als belegging. Uh. Ja, klopt. Ja. En uh, ja, we zullen in gesprek moeten en uh, ja. we ja willen ze we willen ze winst halen op dat terrein? Of, uh, Zeker. Ja, dat, is sowieso, nou ja dat, dat, dat zou je natuurlijk ook gewoon hand in hand kunnen realiseren. Met dat je een bepaald percentage mm -hmm. uh, van, de, uiteindelijk, uh, van een bouwproject bijvoorbeeld uh, aan die mensen uh, geeft. Uh, dat, dat moet je gewoon onderhandelen. En je okay. moet als, mens, als gemeente moet je kijken van uh, wat levert het op, wat kost het. En uh, natuurlijk uh, op nummer één staat de maatschappij. Want uh, er is natuurlijk een gigantische woningcrisis. Niet alleen in Zandvoort, maar in heel Nederland. Overal? Overal. En uh, het, is, het is gewoon... Er is daar plek, dus... Hè? Dus er bouwen moet gewoon, gewoon bouwen. Ja. En okay. uh, ja, als ze gaan dwars liggen, uh, ja, dan moet je die mensen zo lastig mogelijk maken om daar niet iets te laten bouwen. We gaan het uh, volgen. We zijn aan het slot. Um, het hebben we iets al. gemist? Ehm. Um, nee, ik een heb puntje. denk ik uh, alles gezegd. Alles een beetje uh, aangeraakt uh, ja, wat je wilde. Namelijk uh, het onrechtpunt. Met. Uh, ja, naar als nou, je, uh, begrijpen dat het voor jou heel belangrijk het is. Het is voor mij heel belangrijk. Dus uh, okay. heb je iets. heb je een conflict met de gemeente. ga naar uh, bezorgdesantwoord.nl En dan uh, nemen wij als uh, gemeentebelangensantwoord contact met jou. Oké, okay, nou dank voor het gesprek. Um, je krijgt straks nog een minuut de tijd. om uh, te vertellen waarom wij gemeentebelangensantwoord. Uh, moeten stemmen. Hoeveel zetels. Uh, zou je willen hebben? het 17. 17 zeggen? Nou, nee. Hoeveel mensen hebben dat al gezegd? Nou, een beetje reëel. Wat is jullie verwachting? Nou ja, laten we... Uh, sowieso, na alles wat er is gebeurd, is het belangrijk dat we in elk geval minimaal één zetel halen. En uh, ik denk dus op zich dat twee, drie zetels nog best wel reëel is. En okay. Daar gaan we dan ook voor. En dat zou, uh, zou een hele mooie overwinning zijn voor ons. Oké, okay, dankjewel. En uh, de minuut komt zo. La vie, ou tard, demande des comptes. Alors on essaie un peu de comprendre où nous allons et qui pourrait répondre à toutes nos questions. Nou, meneer Verlies, we zijn uh, door alles heen en als einde heb je een minuutentijd om de Zandvoorter te vertellen waarom ze op gemeente Zandvoort moeten stemmen. Ga je gang. Nou, dank dank je wel. Uh, ja Waarom moet je op gemeentebelangen Zandvoort stemmen? Ik vraag het mezelf heel vaak ook af... waarom je op gemeentebelangen Zandvoort moet stemmen. Maar ja, Het feit blijft dat wij een lokale partij zijn. We zijn niet uh, voor jong Zandvoort. We zijn niet voor oud Zandvoort. Maar we zijn echt de lokale partij voor Zandvoort. Dus heb je iets met lokale politiek... Uh, hou je van Zandvoort... dan denk ik toch echt wel dat uh, gemeentebelangen Zandvoort... de partij voor jou is. Ik zou zeggen, van bekijk ons verkiezingsprogramma... met de punten die uh, u belangrijk vindt. En uh, voor mij persoonlijk is dan uh, het, het onrecht. Uh, belangrijk dat je als Zandvoort er echt naar een partij toe kan om uh, te vertellen wat jij belangrijk vindt en waar jouw problemen liggen. Daarbij uh, voor de ondernemers is gemeente Belang Zandvoort ook een partij waar je bij kan. Dus ben je een ondernemer en wil je gewoon lekker normaal ondernemen uh, stem op ons. En uh, ons verkiezingsprogramma die legt duidelijk uit wat jij belangrijk vindt. Oké okay, dankjewel en veel succes met de campagne. Dankjewel.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 Miss me You're gonna say you'll uh, kiss me so You're gonna say you'll uh, love me Cause I'm gonna love you too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 Zomer of me, altijd weer ZFM.